Deel ik het eerst samen met het NOS-journaal. Diplomaten zeggen dat er een akkoord is gesloten over het nucleaire programma van Iran. Over het akkoord is bijna twee jaar onderhandeld door Iran, Duitsland en de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad. Het Westen wil dat Iran de nucleaire activiteiten afbouwt omdat het denkt dat het land kernwapens wil maken. In ruil daarvoor eist Iran dat de sancties tegen het land worden opgeheven. En als er inderdaad een akkoord ligt, kan dat binnen een paar maanden gebeuren. Teheran heeft altijd volgehouden dat het atoomprogramma draait... om het opwekken van energie en om medische toepassingen. In België is de verblijfsvergunning ingetrokken van een radicale imam. Volgens Belgische media is het een Marokkaans-Nederlandse man uit Dizon... in de buurt van Luik. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden. Volgens de staatssecretaris voor asiel en migratie sprak de imam openlijk zijn bewondering uit voor een Algerijn die in Toulouse een aanslag pleegde op een Joodse school. De staatssecretaris heeft Nederland op de hoogte gebracht van de beslissing om de imam uit te zetten. De Griekse premier Tsipras moet vooral binnen zijn eigen Syrische partijpolitici overtuigen om in te stemmen met het Europese akkoord voor Griekenland. De meeste parlementariërs van de oppositie hebben al gezegd dat ze akkoord gaan, maar de parlementsvoorzitter kan dwars gaan liggen. Zij is wel tegen de bezuinigings- en hervormingsplannen... en verwacht wordt dat zij de stemming in het Griekse parlement gaat traineren. En een deel van de pakketbezorgers staakt vandaag. Ze zijn niet tevreden over het onderhandelingsresultaat... tussen PostNL en vakbond FNV. Gisteren werd bekend dat alle pakketbezorgers... die als zelfstandige werk doen voor PostNL, in dienst mogen komen. Voor pakketbezorgers die zelfstandig willen blijven... gaat de vergoeding 10 omhoog... Sommige zelfstandigen vinden dat te weinig... en zeggen dat ze al jaren te weinig betaald krijgen. Het weer dan nog, veel bewolking en wat regen of motregen. Het noordenkans op het zon, het wordt ongeveer 20 graden. Morgen bewolkt en een bui, en 20 tot 24 graden. Dit was het... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 richting Amersfoort... vanuit Amsterdam bij Muiden 4 kilometer, de nasleep van een ongeluk... A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 7 kilometer. Dat is na een ongeluk op de verbindingsrecht bij Knoopput Amstel. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Nasleep van een pechgeval op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Battenverdorp 3. A10 knopend Koenplein Nieuwemeer 3 kilometer bij Amsterdam Slotervaart. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum Nijmegen 2 kilometer bij de afrit Leerdam.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van zondag in Kennemerland. Waarschijnlijk. De wijs de de de uit, de uit, de, de de uit het oosten. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Jawel, de Polen, en Changes. Zo aan het begin van uur twee. En in uur twee de volgende onderwerpen. Nou, terwijl uh, de DTM-auto's uh, uh, nog over het circuit uh, racen van uh, Zandvoort. gaan wij natuurlijk om uh, rond de klok van uh, 20 over drie even schakelen met uh, Willem weer voor de einduitslag van de tweede DTM-race op het circuitpark Zandvoort dit weekend. Verder natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn weer van allerlei evenementen in... en rondom dit prachtige Zandvoortse dorp dat uw aandacht verdient. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uh, we hebben natuurlijk tussen de muziek door ook nog Zandvoort nieuws in het kort. En naar de volgende plaat gaan we even met onze uh, collega Willem Bruist... In Conclaaf, want er zit weer een zinderende zomernacht... op uw lokale zender aan te komen. En wel op 30 en 31 juli de zinderende ZFM Zomernacht. Maar daarover meer na de volgende plaats. We haalt hij het vandaan, hè? He? Zinderende Zomernacht. Nou, wat het allemaal inhoudt, dat hoor je zo dadelijk bij ZFM. En heel veel mooie muziek, waaronder de van Merillion. kunnen worden. Deze van Marillion. Je de Kaylee. Jawel, de zinderende zomernacht komt eraan uh, bij, uh, bij CFM. En dat bracht me even op mijn uh, oude jingle, deze. Even kijken. Nee, nee, nee, nee, nee. Deze. Uh... Ja, komt Hier schuimen de superhits met Rob van der Velden Ja, daar, daar, zo kwamen <laughs> we er eigenlijk op, hè, Willem? Oh, oh, oh, oh. Als je deze jingle twee keer uitspreekt, dan moet je naar de dokter, want je breekt wat. Ja, echt, hè? Ja. Ja. ja. Maar ik vind het wel mooi. Ja, toch? Ja. En, en vooral accentloos. Accentloos. Ja. <laughs> <laughs> Welkom, Willem. Hey, Willem, goedemiddag Goedemiddag. Welkom in de uitzending, Willem, collega Willem. Uh, ja, uh, op de, in de nacht van 30 op 31 juli is het, weer zover, dan krijgen, of is het weer zover. Dan is het weer de nacht van Willem Bruist. Onder de titel Zinderende Zomernacht. Maar uh, in de aanloop naartoe heb je nog even een warm-up uh, van de week. Ja, dat uh, is woensdag uh, aanstaande. Dat is van 10 uur s'avonds tot uh, 12 uur s'avonds. En dan hebben we dus de aanloop naar de daar komt zinderende zomernacht. Dan zie je hem, Zinderende Zomernacht. En uh, dan kun je alvast een beetje proeven van wat je in die nacht kunt horen. Want er zijn toch mensen die, die zeggen van... Ja, oké, maar wat draai je nou zo in de nacht? Nou, nou dat. Ja, en ja. Uh, ik bedoel, uh, aanstaande woensdag van 10 tot 12 live, uiteraard. Ja, dit is live, live net als de, de, de nacht, hè? Ja, die, ja, dat bedoel ik. Daar ga ik ook even naartoe. Die nachten die je tot toe, dus dusver hebt gedaan, waren ook allemaal live. Ja, alleen uh, de, de, de, uh, het kostuum was een probleem. Ja, het wordt waarschijnlijk in verband met de warmte, wat zinderende zomer. Het zal waarschijnlijk een uh, gebody-painted suit worden. Ja, het heeft niks om het lijf, hoor je Het heeft niks om het lief. Ja, daarom. Ja. <laughs> Goed, maar uh, aanstaande woensdag dus ja. twee uur live van 10 tot 12. Als uh, warm-up naar de zinderende zomernacht. Uh, wat kunnen we die nacht uh, allemaal voor muziek verwachten? Je hebt het nu over de nacht. Ja, nou ja, eerst aanstaande woensdag, want dan ga je natuurlijk een voorproefje. Na, nou ja, woensdag, is, is als je, ja, bijvoorbeeld uh, kijkt naar woensdag, dan hoor je dus. Uh, Zomerse muziek, je hoort Summer Lounge, je hoort reggae, je hoort uh, Cuban, je hoort Latino, je hoort merengue, je hoort salsa. veel om op te noemen gewoon. Je begint, je begint dan om, om 12 uur s'nachts. Uh, de, de, de, de, de, de nacht. De, de, de, de nacht. Ja, ja. En tot 7 uur s morgens. Hoeveel bakken koffie drink je dan in zo'n nacht? Ik heb de laatste nacht geteld. Uh, ja. Ik zat op uh, 12. Wat was, dat, uh, wat was die laatste nacht ook alweer? Wat voor muziek had je toen? Wat had ik toen? Dat was de nacht van de disco, hè? Nee. Ja, nee, nee, het was niet de nacht van de disco. Nee, de rock, de rock. Oh, de nacht van de bruisende rock. De, de, de, ja. de nacht van de bruisende ja, rock. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat bedoel is een nieuw fenomeen eigenlijk bij de lokale zender, live nachtuitzendingen. Uh, je hebt het natuurlijk ook op Facebook aangekoppeld. Uh, krijg je dan ook reacties tijdens zo'n, ja, ik noem het monsteruitzending? Ja, de de graveyard, hè, Noemen ze het al uh, op Facebook? Is de graveyard. Het, Ja, de graveyard. Okay. Uh, ik krijg heel veel reacties. Uh, het is een mooie van social media. Mensen die luisteren, dus ze sturen een berichtje. En ja. Als je het vergelijkt met, met bellen of inbellen... Dit, dit gaat gewoon veel sneller. En het is ook heel leuk, want je krijgt ze werkelijk overal vandaan. Ja, dat was mijn volgende vraag. Oh, sorry. Het, het zijn niet alleen zandvoorters die uh, reageren... maar tot ver, ver buiten onze grenzen. De... Hè? Dus uh, ja, Canada, Amerika, uh, Zuid-Afrika zit er nou bij, Johannesburg. Ja. En het zijn allemaal Nederlanders. En uh, ik heb die mensen gewoon benaderd in, in hun Facebookgroep. Ja. En bijvoorbeeld een Nederlands in, Nederland, in Zuid-Afrika, dat is een Facebookgroep. En uh, ik maak een beetje reclame en, uh, en het balletje gaat vanzelf rollen. Ja, geweldig. Nee, dat is, dat is inderdaad een nieuw fenomeen. Uh, sinds, sinds jij die nachtuitzendingen uh, verzorgt... krijgen we dus ook s'nachts uh, veel luisteraars en buiten... We hebben natuurlijk ook andere programma's... waar buitenlanders Nederlanders in het buitenland naar luisteren. Ja. Maar in dat, dat soort tijdstippen van twaalf uur nachts tot zeven uur s morgens. Je zit hartstikke goed. Dan Je zit, het... uh, alleen, ja, Zuid-Afrika uh, zit in qua tijden hetzelfde als ons. Ja. En toch luisteren ze. En, en dat vind ik heel apart... Mensen gaan ervoor hun bed uit, zeg maar. Ja, ik zag net ook weer een foto die... Vanuit die, nou, Canada, jij, Hamilton. Staat, vanuit Hamilton, Canada ja. wordt opgestuurd. Die wordt opgestuurd. Dus heb, we is... worden continu in de gaten gehouden, dankzij jou. Nou, nog bedankt Willem, dat doe je goed. Dat maakt niet uit. Ik Met het volgende functioneringsgesprek wil ik dat nog ja, graag nee, het even... Ja, nee, staat er al in, hoor. hoor staat oh, er al in, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Goed, ja, ja. dus allereerst, aanstaande woensdag van 10 tot 12. De warm-up. De warm-up van de zinder in de zomernacht. En de zinderende zomernacht is van in de nacht van... 30 op 31 juli. Live vanaf de Tolweg. Live vanaf de Tolweg. Heel veel succes Willem en bedankt dat je even de studio langs wilde komen. Anytime, always. En, anyplace. D Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Willem. Ja, we gaan ons opmaken voor de zinderende zomernacht bij CFM. Willem Bruis, we gaan het zo maken voor de zinderende zomernacht bij CFM. En om een beetje in de stem te komen, draaien we deze van Tom Brown. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het Circuitpark Zalvoort naar Willem van deze. Wat de race van de DTM is inmiddels ten einde, Willem. We hebben een de helemaal op races te rijden. En gisteren hadden we zeven ze mee op deze vijf maanden. Nou, Vandaar was het ...waren de eerste vijf BMW's. Maar een leuke en een mooie winnaar... ...Felix Antonio da Costa uit Portugal... ...eerder al succes behaald... ...onder andere op Zandvoort in de Formule Renault 2 liter... ...waar de kampioen geworden in de World Series Renault 3,5 liter... ...nul is twee jaar geleden... ...dat hij er geen zou worden bij Toro Rosso... Nou, dat is niet uh, gebeurd uh, voor deze kleine Portugese, wat hij uh, ja, hem best wel pijn gedaan heeft toen, maar inmiddels uh, gestopt door Red Bull bij BMW. En uh, vandaag hier op Zandvoort zijn eerste overwinning in de DTM. En uh, ja, dat viert hij uh, net uh, ferme, kan ik wel zeggen. Uh, voor de tweede plaats uh, is het dan uh, gewoon, uh, uh, ja, ook gewoon iemand die uh, de Portugese taal uh, beheerst. Dat is... Uh, Marcusso uh, Farfus, uh, die komt uit op uh, Verre Brazilië. Derde, de, uh, de Canadese uh, weekend DTM, dus uh, geen Duitser op het podium. Uh, ook wel leuk uh, natuurlijk. Vierde, uh, uh, ja, ook... Uh, een BMW van Timo Kolk, dan de vijfde de BMW van de winnaar van gisteren, Marco Mietmar. Op een zesde plaats, de eerste Mercedes met Pascal Wehrmijn en zevende. En dat is toch wel opvallend. Uh, Matthias uh, Ekström hier vier keer gewoon uh, vanaf het begin zo'n zover uh, aanwezig bij de DTM. Dus vijftiende uh, race, eigenlijk de zestiende, uh, omdat ze we dit weekend uh, twee hebben, viermaal. gewonnen. Wonen. Ja, en zijn zestiende race, uh, daar ga ik dan maar vanuit uh, dat dat was begonnen ook op de zestiende startplaats. Uh, toch wel uh, de man van de race, uh, want om dat toch uh, op de zevende te eindigen, moet je wel wat doen. En uh, dat heeft hij gedaan. Oké, okay, nou in ieder geval een uh, spannende race vandaag uh, gehad uh, op uh, Zandvoort. Nog één keer voor de luisteraars die het niet gehoord hebben, wie is de winnaar geworden? Uh, Felix Antonio da Costa. Is ah, de okay, ja. eerste overwinning dus uh, in de DTM? Ja, gisteren begon hij met de tweede plaats. Uh, podium uh, positie voor het eerst in de DTM. Vandaag een pole-positie uh, voor het eerst in de DTM. Ja, en dan uh, uiteindelijk een uh, overwinning uh, voor de eerste keer in de DTM. Dus uh, ja, deze kan zo'n weekend niet uh, voor de jongen. Willem, is er uh, vandaag veel uh, publiek uh, richting het circuit gekomen? Ja, er is best wel veel publiek. Er zijn een flink aantal tribuneplaatsen. De hoofdtribune daar is de hoofdtribune tribune. En in de S-mocht, daar is ook een behoorlijk grote tribune neergezet. En alle tribuneplaatsen waren sowieso uitgekocht. op de op zien we toch ook een behoorlijk aantal mensen. Hoeveel dat er in het zak zijn, zullen we later ongetwijfeld nog horen. Ja Willem, we gaan later weer contact met je opnemen. Dankjewel voor dit moment, Willem van deze vanaf het circuit Park Zandvoort. I love that girl. bij Jits non-stop. Als eerst Almeer Cheerleader. Gevolgd door uh, Deze van Supertramp. En dat is inderdaad de Dreamer. Lekker hoor. Hè, op een zondag. Lekker doordromen. En een beetje wakker worden. Zo van uh, de zware zaterdagavond Dancing in the Street, uh, Albert-Jan. Want ja. dat was weer een evenement. Geweldig. Ja, het was nog laat in de nacht onrustig. Tot laat in de nacht. <laughs> en heel gezellig. En hoe was de muziek? Ja, ook goed. Ja, allemaal, ja. allemaal, stand voor de DJ's. Het stond uh, lekker hard. Dus... Uh, ja, dat heb ik ook begrepen. Ja, hoorde je het <laughs> nog thuis of uh, het, het, het thuis? Dat kon ik ook horen. Ja, ja, hoor. Echt ja nee, dat was goed. Maar het, het leuke is dat het dus gewoon Zandvoortse DJs zijn. He? Ja, dus, uh, en ook, ook bekend als van DFM zelfs. Zodomsky of Domski uh, uh, of Raimundo. Raimundo ook goed. Goed, uh, ja, het is uh, half vier geweest, hè? Ja, zo'n gedaan. We, we gaan over evenementen gesproken. De evenementenagenda. Ja, ondanks het feit, luisteraars, dat uh, de DTM, de tweede DTM-race is verreden... is er nog volop een spektakel op het circuitpark Zandvoort. En dat duurt allemaal nog tot een uur of vijf. Uh, we gaan uh, naar het Zandvoortsmuseum. En hebben we hebben op de Zwaaluweestraat nummertje 1. Het Zandvoortse Strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse Strand... vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven van Zandvoort aan zee... door de jaren heen. Entree 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar gratis. En de tentoonstelling duurt nog tot 16 augustus. En we hadden hem vanmiddag al aan de telefoon, de organisator Roy van Buringen. U bent ook nog van harte welkom op het Gasthuisplein... want daar is tot, tot, tot 4 uur de kofferbakmarkt aan de gang. U snuisterijen en van alles en nog wat. En als u nog even wat wil kijken, bent u nog tot 4 uur van harte welkom... op deze kofferbakmarkt. En op 12 juli is het weer zover. Dan begint de Recreade. De Recreade is een vrijwilligersorganisatie in Zandvoort... die ieder jaar in de zomermaanden twee weken kinderactiviteiten verzorgt. De Recreade organiseert het voor de 48e keer... en het is twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dat begint allemaal op 12 juli en dat duurt tot 24 juli. Meer informatie en inschrijven kan uiteraard via de website... www.recreade-zandvoort.nl www.recreade-zandvoort.nl en op 18 juli begint de Kids Fun World... en daarvoor moeten u zich vervoegen op de boulevard bij het Badhuisplein. Op het, op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard... is dit jaar geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren... maar er komt een Kids Fun World met leuke attracties voor de kinderen. De openingstijden zijn op de vrijdag en zaterdags van 12 tot half 12... en op de zondagen en overige doordeweekse dagen... van 12 uur s middags tot half 11 s'avonds. Dat allemaal vanaf 18 juli tot, 19, ne, tot 9 augustus... de Kids Fun World op het Badhuisplein. Op 18 juli vanaf 1 uur s middags bent u van harte welkom... in de Safari Beach Club, want dan is het weer tijd voor strandverblijf. Dansen met je blote voeten in het zand, losgaan in de ballenbak... en chillen op springkussens met een bucket sangria in je hand. Op een strandverblijf kan het allemaal. Dat allemaal op 18 juli in de Safari Beach Club... strandafgang Paulusloot nummertje 2. En het begint s middags om 1 uur en duurt tot 11 uur s'avonds. Uiteraard is alle informatie verder terug te vinden... op de website van de Safari Beach Club. Dan gaan we ook naar 18 juli vanaf half zes tot twaalf uur s'nachts. De haven van Zandvoort is dan weer de locatie to be. Want dan is het weer Swing Station Beach Party. Voor het negende jaar alweer organiseert Swing Station strandfeesten voor de Friendly 30 Up. Dat is vrij vertaald 30 jaar en ouder. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. Dit jaar zijn de feesten, uh, het was de eerste feest op 27 juni. Dan krijgen we 18 juli en 1 op 29 augustus is het ook nog bij de haven van Zandvoort strandpaviljoen nummertje 9. Dus de volgende keer is op 18 juli vanaf half 6 tot 12 uur s'nachts in de haven van Zandvoort. De Swing Station Beach Party. Gaan we naar 19 juli. Het ene race-evenement is nog niet eens afgelopen... of het andere kondigt zich alweer aan. De DNRT Racing Days, een laagdrempelijke racedag op het circuitpark Zandvoort. Bent u gast in Zandvoort en bent u dan op de 19 juli aanwezig... Uh, in Zandvoort. Dan ben je van harte welkom om een beetje racegeweld te genieten op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over de DNRT Racing Days en natuurlijk over alle andere evenementen op het circuitpark Zandvoort kunt u terugvinden op www.cpz.nl www.cpz.nl en op zaterdag 25 juli presenteert Ayuma haar eerste festival... op het Zuidstrand van Zandvoort, Ayuma Summer Festival, geheten. Dat allemaal op 25 juli vanaf half elf morgens tot tien uur s avonds. Het Ayuma Summer Festival, 25 juli, van half elf morgens tot tien uur s avonds. Meer informatie is natuurlijk te vinden op de website van Ayuma. En last but not least, op 26 juli is het weer tijd voor de Flooienmarkt. Gebruikte spullen Curiosa en Antiek zijn de items... die men in veel foto's op deze Flooienmarkt kan aantreffen. Goed snuffelen kan nog wel eens in leuke artikelen zorgen. En de place to be is dan op Circuit Park Zandvoort... dat op 26 juli van 9 uur s morgens tot 4 uur s middags de Vlooienmarkt... Tot zover. Er is weer voldoende te doen hier in En hey, Wil je even de te nalezen? Download gewoon even de CFM-app. Plaatsverkrijgbaar in de Play Store en de App Store. En dit is ook zo'n leuke plaatje. Quick Reporter in Liquid Spirits. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the banks of that hard dry land. Clap your hands now. Ed, clap your hands now.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 Plap your hands now. Dip down and take a drink and feel your water tank. Dip down and take a drink and feel your water tank.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 uh, laat ze maar weer horen, die handjes. Liquid Spirit. Yeah. yeah. <laughs> Crack Reporter, audio en de Liquid Spirit. Ja, we worden niet alleen in Nederland beluisterd, maar ook in het buitenland, hè? De mensen die op vakantie zijn en zo, en Dolly bijvoorbeeld. Goedemiddag, Dolly. Lijkt dat jij luistert en houd de radio aan, hè? Oké, okay, ja Waar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zit, zit Dolly, waar zit Dolly? Uh, die zit uh, in Griekenland. Oh, okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lekker. Goedkoop. Clear, <laughs> Lekker goed guy. je Trying to some for the e. So I could get some phones. in my ride, all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission to find Mr. Warren G. Seen a of girls, no need to tweak. All of you skirts, know what's up with two, one, So I to left to one at Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers put some yats, so I said, I'm stuck. Since these girls beepin' me, I'm a glide and swerve. These hookers lookin' so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked. I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings. They took my Rolex. I looked at the brother, said damn, what's next? They got my homie Up and they all around. Can't okay, none of them see him if they comin' straight down for power. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own time. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glanced in the cut and I seen my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate dog is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling. it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate.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 One of them dames was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my cars broke down and just seemed real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the Eastside Motel.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 Ja, in de jaren negentig was dit een uh, groot hit, hoor, voor Warren G en Nedok. de uh, Regulates. Het is uh, tijd voor Sportkort en we gaan het hebben in Sportkort over Wimbledon. Dus eigenlijk Wimbledon kort, hè? Ja, en ik begin met een uh, prachtig bericht, want uh, Nederlandse triomf op Wimbledon. Hey. Dat had je niet verwacht, hè? nee. Uh, nee, want een groot Nederlands succes op Wimbledon. Jean-Julier Roger heeft met zijn Roemeense partner Horia Tekau moet ik ervan maken, de eindzege in het dubbelspel gepakt. In de eindstrijd versloegen tweetal de Brits-Australische combinatie Jamie Murray en John Pierce in drie sets 7-6, 6-4 en 6-4. Dus de, ja, na Paul Haarhuis en uh, Jaco Elting weer Nederlandse drie. Naar nou, de tussenstand in de herenfinale tussen uh, Djokovic en uh, Federer. Het is momenteel 5 tegen 5 in de eerste set. Oké, okay, ze gaan gelijk op dus. Nou, we houden de wedstrijd uh, uiteraard in de gaten bij Zandvoort op zondag. Felix is al gekomen met uh, de single 1-0 Buddy, maar deze is ook zo leuk. hè. Dus vandaar dat we die ook nog even gaan draaien voor je. Het is bijna kwart voor vier. Hier is Felix en Shine... Said, I'm sorry, babe. I just want to shine. Here's where you lose your mind. I'm so so Van Felix, je hoort shine. CFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, voor de laatste maal vandaag schakelen we weer live over Naar het circuitpark Sanford Naar Willem van deze nou, Juist hebben we inderdaad al uh, gehoord Dat er uh, de finish is geweest van de DTM En wie de race gewonnen heeft Maar we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het uh, op dit moment Nog op circuit gaat uh, Willem Weekend uh, twee racers. Race 1 gewonnen door uh, Rietman, de Duitser, de, de huidige kampioen in het dtm uh, kampioenschap so, Race 2 vandaag een hele mooie winnaar: Antonio Felix da Costa uit Portugal. Eveneens in een BMW. Het was uh, BMW voor en na in de ...DTM dit weekend. Uh, ja, Over drie weken gaan ze weer verder en dan op de Red Bull Ring in Oostenrijk en we gaan dan kijken hoe het dan vergaat. We hebben uiteraard niet alleen DTM gehad, we hebben dit weekend ook drie Formule 3 races gehad. Naar zijn antwoord kwam Leclerc. Monaco, die rijdt voor het team van Frits van Amersfoort als uh, leider in het kampioenschap. Zo gaat hij niet weg hier. Eén van de grote talenten in de Goedmuller 3. Het heeft dit weekend uh, helemaal tegengezeten voor hem. Gisteren in race 2 kwam hij in aanraking met uh, Lance Stroll bij de start. Uh, dat uh, veroorzaakte een safety car. Beclerk kon wel doorrijden, maar uh, toen het weer op volle snelheid uh, ging het spul. Uh, toen blijkt hij toch uh, meer schade te dat dacht. En uh, schijfvlak uh, ging hij daardoor uh, keihard eraf. Opteurs gewerkt tot uh, half vier vannacht. Die hadden zich gebruikt op uh, dancing in de streets zo voort. Maar <laughs> tegen de tijd dat zij uitgewerkt waren was dat al afgelopen. En uh, vandaag ging hij dan gestart. Ik uh, kwam niet verder 11e uh, plaats. Uh, drie keer op het podium uh, dit weekend uh, Felix Rozenquist... Nou, ja, eigenlijk geen verrassing nee. natuurlijk. Uh, zes jaar Formule in uh, Formule 3, uh, rijdt hij al uh, 104 races uh, gereden in de Formule 3. Uh, na dit weekend uh, 21 overwinningen. Van die overwinningen ook master uh, Masters uh, gewonnen. Maar de jongen blijft hangen in de Formule 3. ...lijkt het op de een of andere manier. Ja. En eigenlijk uh, moet hij dan ook de kampioen gaan worden dit jaar. Of hem dat gaat lukken. Zelf wachten natuurlijk. Hij verlaat Zandvoort als uh, tweede in de kampioenstand. Maar ja, het uh, seizoen uh, gaat nog even door voor de formulatie. Ook hier op Zandvoort. En dan hopen we dat uh, al die 3's die we nu zien... Uh, ...dat we hier terugvinden later in het jaar met de Masters en dan krijgen we weer zo'n uh, spektakel natuurlijk met de uh, voedseling wat we ook hadden, was nog uh, race 2 van de Porsches uh, de Porsche Carrera Cup uh, ja, daar klonk wederom het Oostenrijkse volkslid uh, voor uh, N met op de tweede plaats uh, Alex Riebarts en uh, derde zich mooi herstelt uh, van gisteren de Niki Tim, die werd derde uh, in die Porsche Carrera Cup gisteren viel die uit daarin uh, na een aanrijding uh, met een uh, Kom je gaat op de baan. Oké, okay, maar je kan terugkijken op een uh, geweldig uh, raceweekend, hè? Ja, het was een heel mooi weekend uh, natuurlijk. Gisteren was uh, een mooie weer. Het kwam natuurlijk ook uh, goed uit omdat het zo'n lange dag was, omdat de start van de DTM-race pas om 6 uur was. Nu uh, is het. Uh... Nog geen vier uur en het uh, spettert een beetje en het is koud door de wind. En als je dan zo'n lange dag dagzaal hebt, zoals gisteren, dan uh, wordt dat vervelend aan het eind van de dag. Maar hou maar een uh, prachtige weekend beter eten en we hopen uh, dat we ze volgend jaar uiteraard weer terug gaan zien uh, hier op Zalvorm. Ja, is dat er nog niet zeker, Willem? Ja, uh, het zal ongetwijfeld zeker zijn, maar ik weet het niet, ik dacht okay. dat ze uh, volgend jaar zeker ook terug zouden komen, maar ja, af en toe hoor je alles, uh, wat verhalen, bij je niet op af moet gaan. We gaan er gewoon vanuit volgend jaar weer zo'n ontvoet. En uh, ja, we hebben het al uh, een beetje gehad, uh, net ook over het uh, publiek, wat vandaag massaal naar het uh, circuit is gekomen. Zijn er al cijfers bekend vanuit de organisatie, hoeveel mensen dit weekend het uh, circuit bezocht hebben? Oh, dat is uh, ze ongetwijfeld uh, bekend hebben gemaakt inmiddels, maar... Ik ben op dit moment, hij wel erg gezonder zo anders, dat ik daar niet het inzicht in heb. <laughs> Waar ben jij dan? Waar <laughs> ben jij dan? Ergens is een onderzoek <laughs> <laughs> Oké okay, Willem, namens de luisteraars, hartelijk dank voor uh, drie dagen lang DTM actualiteiten vanaf het circuit. Geweldig gedaan jongen. Oh, Oké, okay, en uh, jullie ook bedankt en tot de volgende keer. Graag gedaan Willem Ferenc, dank je wel, hoi. Dat was Willem van Van vanaf Het Cui Park Sald En hier is Shepherd met Geronimo As I do Way too fast and we crushed it